Uur. Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. Een man van 19 uit Dordrecht is overleden na een steekpartij. Rond drie uur vannacht kreeg de politie een melding van een ruzie op straat. Agenten vonden het slachtoffer zwaar gewond en hebben hem gereanimeerd. Uiteindelijk overleed hij in het ziekenhuis. Er zijn drie mensen opgepakt: een jongen van 17, een man van 47 en een vrouw van 73. Een vliegtuig van KLM dat onderweg was naar Rio de Janeiro is boven België omgekeerd en weer op weg terug naar Schiphol. De luchtverkeersleiding zegt dat er een noodmelding is gedaan, maar zegt dat ze niet weten waarom. Het vliegtuig zal kerosine laten vallen boven de Noordzee en dan gaan landen. Er zullen hulpdiensten klaarstaan op Schiphol. Dat is gebruikelijk in dit soort situaties. Een bijzondere vondst voor magneetvissers in Amsterdam... zalen vanochtend een AK-47 uit de gracht. De hobbyvissers belden meteen de politie... die het geweer mee heeft genomen voor onderzoek. Of het echt een AK-47 is, kunnen ze nog niet zeggen. Volgens de politie worden er ook veel lookalikes gevonden. En op dit moment begint in Barcelona de Grand Prix van Spanje... Lando Norris start in zijn McLaren vanaf pole position. Max Verstappen start net daarachter. Hij was gisteren in de kwalificatie 200ste langzamer. Sowieso loopt er bij Red Bull de laatste tijd niet soepel, weet mijn collega Louis Dekker. De auto lijkt niet meer de beste en dat begint steeds duidelijker te worden en ook nu moest hij tot het uiterste gaan en was het net niet goed genoeg. En wat is dan 200ste? Dat visualiseren ze tegenwoordig in de Formule 1. Dat is een voorvleugel plus een stukje van de neus. Dat was het verschil. Achter Verstappen start zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton in de Mercedes. En teamgenoot Peres start vanaf de 11e plek. Het weer volop zon, alleen in het oosten van het land en in Limburg kan het nog wat bewolkt zijn. Het is zo'n 24 graden. Vanaf morgen, dan wordt het zomers, met nog veel zon en nog iets warmer. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu, live, vanaf het circuit in Zandvoort. Race Radio. Race Radio. ZFM. ZFM. Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it! Trivia! Do you choose Even na drie uur. Welkom terug bij ZFM Race Radio. We zijn er uh, dit hele weekend op de circuit van Zandvoort. En die race zit hier lekker de Formule 1 te kijken. Maar we zijn ook met Race Radio bezig. Maar nu jullie toch aan het kijken zijn, uh, Benno. Ja, hoe is het met de start geweest? Dus juist van de GP van Spanje. Nou, in dit theater van de Autosport hebben we daar natuurlijk onze analist Randall Lawson voor gecontracteerd. Randall, kruip eens bij de microfoon. En wat vond je van de start? Nou ja, dat zowel Max als Lendo natuurlijk heel erg op het naar elkaar zaten te kijken. En Russell dacht toedeledoki. Ik ga er vandoor. Ja. En dat was echt een hele mooie actie buitenom bij die eerste bocht. En ja, nu heeft hij inmiddels ja, Max heeft alweer de orde hersteld. Die zit nu natuurlijk weer voor Russel. Ook met een waanzinnige inhoudactie. Dat is wel een puntje daar. Ja. Daar zou ik het niet heel erg snel doen. Okay. Ja, maar daarom is hij vermoedelijk één keur en ik niet waarschijnlijk. Dus dat ja, zijn waarschijnlijk. waarschijnlijk de punten waardoor het uh, zo gebeurt. Nee, uh, uh, het, uh, het veld is zich aan het vormen nu, hè. Gewoon. Hè. We zitten gewoon verstappen. Russel. En dan uh, Lander Noyce en dan Hamilton daarachter. En die Ferraris, jongens, ze kunnen het gewoon niet bijhouden. Ze zitten alweer twee seconden achter Hamilton. Dus die kunnen dat tempo in het begin toch, toch niet bijkomen, uh, bij zeg maar. Ja, laten we hopen dat het. Uh, het gaat regenen. Dan hebben we een leuke wedstrijd. Regen, <laughs> Ja, het kan altijd, hè? He. Het is Spanje. Het is, het is maar Spanje. Het, het is 50 graden. Ja, dat maakt niet uit. Hij <temporarily> ja. Zet die sproeiers aan, zou ik zeggen, aan de kant van de baan, en dan gaan we een leuke wedstrijd oh. zien. Uh, Randolph, Verstappen is er uh, vandoor, hey, met uh, de snelste ronde meteen. Aan. Ja, maar kijk, het is nog maar 1,1 seconde. Dat betekent wel dat, uh, dat uh, Russel inmiddels uit zijn DRS is natuurlijk, dus dat klepje kan niet meer open bij Russel. En Russel zit natuurlijk wel, daarachter zit uh, Noorsdaal, die zit er wel bovenop, dus die gaan we knokken, en ja, dan moet Verstappen gewoon slim zijn, en langzaam uh, wegrijden gewoon, hoewel... We hebben het gezien hè. Red Bull is niet meer het team van vorig jaar. Ze hebben niet meer die hele grote overmacht. Dus yep. uh, dat is niet meer dat hij per halve seconde of een seconde per ronde wegrijdt. Uh, hij zal ervan moeten werken. Yep. Heeft hij wat te doen op de zondagmiddag? Precies. We gaan naar de muziek. En dan ga ik straks met uh, Rendell eens zijn oude herinnering ophalen... over een live verslag van een racewedstrijd tijdens de Marlboro Masters. Zo, dat is honderd jaar geleden denk ik. Nou, daarom zitten we ook bij de historische Grand Prix hè. Ik zie ook alleen maar grijze mannetjes hier. Ja, gaan. ja, <laughs> Nou, dankjewel. Gewoon lekker blijven luisteren. Hè. Dan hoor je het hier bij ZFM Race Radio. En ondertussen hebben wij lekkere zomer want hoorde je net het weerbericht? Ja, de zomer gaat er echt aankomen hoor. Situatie, want er zit aan alle kanten zo, tussen de Formule 1, uh, 1 uh, op dit moment. Hè? Ja, gaaf hè? Spanje of uh, gewoon op het circuit van Sanford. Wat uh, rendel? Uh, wat is daar gaande op dit moment? Nou, daar is op het moment uh, natuurlijk de historische Formule 1 uh, aan het rijden. We hebben net even Code Rood gehad. Maar ze zijn nu lekker onderweg. Eh, met eh, toch wel meer auto's. Eh, dan daar zeg maar, op Barcelona gebeurt. 66. En eigenlijk, eigenlijk zijn we gewoon keer te gek. Dat we naar dat scherm TV zitten te kijken. Oh, ja. Terwijl buiten het veel leuker is. Ja, maar het is zo ja, warm. Uiteindelijk wel. Want het is zo warm buiten. Ja. Het is warm buiten. Maar jongens, historische Formule 1 auto's. Hè. Dit is allemaal jaar 70. Spul wat er rijdt een paar jaar. 80 auto's. Ja, geweldig. Geweldig dat het komt. En wat ik heel erg leuk vind. Dat je auto's die vroeger achter in de Formule 1 zaten. Van privéteams. Nu een goed motorje achterin hebben en gewoon vooraan mee rijden, Ja. ja. En dat is natuurlijk prachtig die ja, ja, ja. Uh, dat dat uh, tegenwoordig kan. Het is daar wel een beetje wie de meeste centjes heeft die rijdt vooraan, hè? Ja, dat is waar. Als je het beste motortje koopt, dan rij je vooraan in die historische formule 1. Ja. Als je de beste bandjes hebt. Uh, maar uh, ja, daar wordt uh, serieus gereden. En dan hebben we hebben nu twee rondjes onderweg, drie? Uh, ja, ik. Uh, ja, ik zeg. Oh, ja, het nee, is heel klein allemaal. Uh, allemaal nog uh, net onderweg en dat gaat uh, toppie. en uh, ja. Fantastisch geluid natuurlijk. Ja, ja, ja, Zeg, euh, nou ja, mooi mooie weer in Zandvoort. En dat blijft voorlopig ook zo. Uh, dinsdag 25 graden. Woensdag 27 graden. Zonder wolkje. Dus ik zou zeggen euh, zonnebrand tevoorschijn. En het is uh, woensdag 13 uur. Zon wordt er voorspeld. Zo, En dat was zondag zon. was er ook rendel. Op die zondag toen de, ik denk wel een van de laatste Marlboro Masters werd gereden. Met Tom Coronel. Ja, en toen werd het gebouw waar wij zitten, dat was nog geen aanbouw. Er was nog geen aanbouw, dat was er allemaal nog niet. Nee, nee. Nee, en, nee. en het, het was nog het korte circuit natuurlijk ook. Ja. We hadden toen nog, nog met de Toyota-bocht het uh, korte circuit. Ja. En, uh, ja, dat, was, dat was een feest. Ja. Wat een feest was dat? Wij stonden volgens mij bij de tassenbocht in de duinen? Nee, we stonden hier in de pitstraat stonden we okay. naar het scherm te kijken. Ja. En natuurlijk het scorebord. En, en de techniek was, was eigenlijk in een, in een leeg hockey hier ergens. Er stond nog ja. geen tafel of een stoel. Nou, je uit een of andere leren koffertje om je nek en daar deed je alles mee. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat ging wel ja, goed. Maar, maar, maar, maar, maar het, ja, maar het ja. was ook een prachtig moment, de hele duinen vol. Ja. Uh, die gewoon echt uh, Tom natuurlijk toen naar die overwinning uh, schreeuwde. En het ging echt. Serieus en waanzinnige wedstrijd En hij won, hè? We kunnen toch zo goed. Ja, maar het heen. was een hele spannende wedstrijd. Spannende jij hebt toen die hele wedstrijd uh, bijna integraal verslagen. He. En um, met, ik kan me nog herinneren, met op de laatste overslaande stem van emotie. Ja, ja, ja. <laughs> dat, Zeker toen maar die... dat kwam omdat zijn banden waren versleten. Die wagen in alle kanten op. Ja. En, uh, en Tom haalde, uiteindelijk haalde hij toen in, op een punt bij het toyota wat Ier zei, dat kan je niet inhalen. Hij deed het wel. Ja, dat was ja. echt zo'n actie van. Tom had echt zoiets, of ik ga ik ga de hek in of ik ga hem winnen. Ja. Ja, en ik kan nog zo goed herinneren dat. Ik denk dat dat minutenlang geduurd heeft toen hij hem won. Die, uh, die, al die mensen. Toen hadden we nog de duinen hier. Hè, op ja. de toen hadden we nog die hele hoge duin Die stonden helemaal vol. En die mensen stonden echt alleen maar te schreeuwen, te schreven, te schreven. Dus uh, ja. Uh, uh, ik heb als iemand uh, gewoon heel erg blij op een podium gezien. Maar die was toen echt heel erg ja, blij. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Op alle plekken van zijn lichaam. Ja, ja, ja. Sorry. <laughs> hij was geweldig. Ja, hij ja. was geweldig. Ja. Ja. Ondertussen kijken we nog naar een, een ander scherm. Uh, terwijl het hele gebouw staat te trillen onder het geluid van de historische Formule 1-wagens. En uh, nou, Rindo, wat zien we op het scherm hoe de uh, situatie in Spanje is? Uh. Ja, dat uh, Verstappen natuurlijk nog steeds aan kop rijdt. Maar je ziet het, het is niet zoals vorig jaar of eerder kan Paries, dat hij heel erg makkelijk wegrijdt. Die Russel blijft toch op zijn twee seconden zitten. En daarachter zit Noors daar vlak achterin. En, en het zit eigenlijk, jongens, we zijn tien ronden onderweg. Het zit nog zo verschrikkelijk dicht op elkaar. Je, mag, je kan je geen foutje voorloven. Je krijgt een nee. lekker bandje hier aan is krijgen. Het is klaar. En het is heel simpel. Uh, Max, uh, die, als je deze gaat winnen, moet hij er echt heel hard voor werken. Nou, gelukkig maar. Want uh, daar is de salaris ook oh, naar. Dat zeker weten, ja. Benno. Echt wel. Ja, ja, ja. Nou, nou, tien ja. rondjes geleden hebben we dus de start gehad uh, van de, de Grand Prix van Spanje. En dat uh, ging zo. Lights out. Hier is La La Fuente. So. Lights out and away we go and start the show. Ja, je hoorde de officiële muziek van de Heineken Dutch GP. Dat was uh, La Fuente en uh, Lights Out. Nou, dat geldt uh, voor uh, alle circuits. Zandvoort, Spanje. En we volgen het allemaal voor je bij Race Radio. Nobody's even looking at me in eye.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 me feel like I'm loved by somebody I can deal with the bad nights when I'm with my baby yeah ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. we had a party we don't wanna be at Turn to talk but we can't hear ourselves get your lips I'd rather kiss them right back but all these people all around and cripple with anxiety but I'm told that's where we're supposed to be you know what?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 Making me feel like maybe I am somebody But who's like you're the only one here? I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah, Cause I don't care, I don't care when I'm with my baby, yeah. Oh yeah. All the bad things disappear, disappear. You're making me feel like maybe I am. Dus die Bieber hoorde je met I Don't Care. En dat op uh, ZFM Race Radio. Ja, ik zit hier met een aantal experts uh, nog in de speciale studio hier uh, op het uh, circuit. En uh, Rendel, jij volgt eigenlijk uh, bij de races, hè? een beetje dat in Spanje en een beetje dat uh, hier. Ik loop maar... tussen microfoon en raam, ja. schoppen, Maar ik zag je net uh, richting raam gaan, dus uh, hoe gaat het hier op de baan? Ja, heel erg goed. Hè. We hebben een uh, hele mooie kop uh, op Toomik. Uh, met uh, op een Williams F108. Dat is de oude auto van Kekker Rosberg volgens mij, die aan de lijn ligt. Maar de volgende, nummer twee, uh, uh, even kijken, dat is volgens mij, nou ze noemen ken Teril, maar volgens mij heet hij niet zo. Het maakt niet zo heel veel uit. En die zit maar op anderhalve seconde. Dus het is daar eigenlijk spannender als de Formule 1 in Barcelona. Want Max zit inmiddels op vier seconden voor de nummer twee. Nou, die kunnen we dus uitzetten. Ja, die we uitzetten. Die gaan we op zwart ja, we zetten, kijken. dus we gaan eruit kijken. We daar wordt serieus steden, jongens. Maar ook tussen nummer drie en vier zit maar uh, twee tiende, hè? Dus euh, een mooie wedstrijd hier buiten. Absoluut. Ja. Zeker. Nou ja, binnen hebben we de, de Grand Prix van Spanje. Verstappen. Nou je zei het net al, ren op uh, P1-Russell, P2. Eh, bijna vijf seconden. Nee, de nee, nee, norris oh, oh, Pitstop gaat even, even ja. net weer anders. Maar ja, Norris-P2, Hamilton-P3. En uh, de, ja, de eerste pitstop is er al. Is dat niet een beetje vroeg? Uh, 16 ronden vind ik erg vroeg, ja. ja dus, uh, en, en, en er gaat ook fouten af, oh. zo te zien. Het is ook een hele lange pitstop. Oh, oh, oh, oh dan Een Saveries? Uh, nou, ja, het ligt aan wie nu gewoon de bal heeft zullen we maar zeggen, Ik zeg Renno, als we even naar de lijst kijken van CoeRus. Ik ja. weet niet of je het kan lezen, het, uh, maar uh, zit er eigenlijk de. Uh, bekende coureurs hier op het uh, circuitpark Zandvoort. Nou, dat uh, toon ik wel, want uh, Nick uh, Petmore rijdt al jaren historisch Formule 1. Is natuurlijk ook een, best wel in Engeland een beroemde coureur. Hij heeft geen, uh, vroeger niet Formule 1 gereden, maar wel in het historische verhaal zit hij uh, al heel lang in. En rijdt hij ook eigenlijk altijd wel vijf ver vooraan. En uh, Marco Werner natuurlijk, uh, ook een beroemde coureur. En uh, uh, ja, die zitten nu ook gewoon, het zijn eigenlijk allemaal wel een beetje een hoop Engelsen erbij. Uh, wat Luxemburgers. Nou, dit is wel een veld gewoon met hele. Eh, jongens die al jaren in dit circuit aan het rijden zijn vaak wel weer in verschillende auto's want ik heb wel eens af en toe het gevoel dat ze aan tafel zitten en auto's zitten uit te wisselen dus er wordt al eens keer een wagentje verschoven hier en daar maar eh, eh, al rijden in dit circuit eh, eigenlijk altijd meegaan dat, eh, wat door de masters wordt georganiseerd natuurlijk hè, die hele serie eh, wordt door de masters georganiseerd ze komen net allemaal natuurlijk van Monaco natuurlijk net de uh, Campri van Monaco die historische Campri van Monaco oh ja oh ja, ja prachtig veld daar. Ja. Uh, spa hebben ze al gereden. Uh, waar is het nog meer? Uh, oh, ik moet even goed denken. Ze zijn op verschillende plekken al geweest. En ze hebben Pauli K natuurlijk gehad uh, begin van het jaar. Dat uh, is echt een heel mooi veld. Dat hebben geloof ik bijna 40 aan de start. Zo. Dat is echt serieus veel, hè? Ja. En dat gaat toch gewoon lekker weg, hè? Heerlijk. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> maar leg even uit over die Masters. Wat, wat, wat is dat? De of, Masters uh, Association, is een groep uh, die uh, eigenlijk zeg ik bijna alle races die hier rijden dit weekend, is een, uh, die vallen onder de Masters. Dat is een organisatie die ook historische wedstrijden organiseert door heel Europa. En uh, ja, ik geloof dat ze hier zes, zeven raceklassen hebben rijden. En de rest wordt uh, de, de, aangevuld dan door, door wat Nederlandse race series. Uh, we hebben hier de Super Sixies natuurlijk, een Nederlandse serie. Die rijden de laatste wedstrijd vanavond uh, om vijf uur geloof ik. Zou iets later worden nu. Uh, en we hebben het uh, NK uh, GTCC, ook een serie met tourwagens. Die rijden dan vullen je in feite het veld aan. Ja. Maar er zijn wel een beetje series die mogen het licht aan het licht uit doen, want die prime time is Helemaal voor de Mars is ingenomen. Oké, okay, oké. Okay, okay. ja. Ja, dat is natuurlijk het hoogtepunt van het weekend. Hè? Ja, hoogtepunt. is dan Heb je de Formule 2? Hoewel ik wel, wel eerlijk moet zeggen, ik ben altijd, je weet, ik ben altijd van de kritische nood. Ja, ja. Uh, je hebt zo'n grote organisatie, je komt met een paar races en er staan er maar 10, 12 auto's op de startgrid, dan heb je er niks te zoeken. Nee, dat, dat kan ook aangevuld worden. De andere race die wel heel volle velden, want uiteindelijk is er maar één. E, eigenlijk de enige mensen die belangrijk zijn, is dat uiteindelijk zijn die mensen die op de tribune zitten, in de mm. duinen zitten, die moeten wel een show zien, dat heb je niet met 10, 12 fouten. Dus daar ben ik heel kritisch in. Dus dan moet je ook, ook, ook als organisatie, CPZ, moet je zorgen dat er series komen, dat je volle velden hebt. Zij moeten absoluut gewoon uh, geëntertained worden. Ja. Anders komen ze niet meer, hè. Dat is heel klaar. Dus uh, dat is wel een kritische noot, een beetje van mijn kant op het moment. Aan de andere kant, ja jongens, historische familie ja, geweldig. We hebben die Wabi wabbi autos die we daar nou op het scherm zien, zeg maar. Die nieuwe van ja, 1. Bobby, maar Bobby. dit is veel fraaier. Ja. Absoluut veel fraaier. Eind augustus. En in juli kom jij naar het circuit hè, met de raceklasse. Ja, en nog 2,5 week. Dan komen we mee. Ik kom ik met mijn historische raceklasse. Dan hebben we twee startveld, of eigenlijk drie stadvelden. Twee met zeg maar, touringcars en dikke Le Mans auto's. En één veld met de oude Sports 2000 klasse. Mm. En de twee touringcarsvelden zitten al helemaal vol. 50 auto's elk. Zo. Dus dat wordt volle bak, die staan uh, zeg maar voorbij de Iron Lionbike uh, bocht die op de grid. En dan gaan we lekker knallen. Zo. Dat, uh, dat wordt uh, heel erg feest. En dat wordt trouwens, jongens het is uh, de Zandvoort Summer Trophy, het wordt een fantastisch evenement. Ik heb gezien wat er verder gaat rijden. Tourwagenlegende Legende met oude historische DTM auto's. Dan praat je de tijd van de Alfa's en de Mercedes'en. Dat geld geen rol speelde zeg maar. De ja, ja, ja. auto's van meer miljoenen, miljoen hè, waar je over praat in die tijd. Uh, dan komen we nog in een heel historische klas uit Engeland. Met ook allemaal een beetje auto's voor 1966. En we hebben moderne Formule 4. Eh, moderne, moderne, volgens mij, Formule 3 gaat er komen. Dus eh, het is eh, van alles wat. Ook 8 eh, of 9 stadgrids. Eh, en het mooie daarvan is, de entreeprijs is ouderwets. En daar hou ik van 7,50 euro. So. Nou, kijk eens. Uh, dat gewoon... is prachtig, hè? Ja, ja. En voor een heel weekend betaal je 12,50 euro. Nou, dan kan je niet eens meer een biertje voor halen in de kroeg. Dus het is heel simpel. Gewoon de zandvord komen. Ja. ja, gewoon de zandvord komen. Nou, Houd ze over bier hoor. Maar... <laughs> Komt daar hij weer. Ja, jij nee. krijgt een wit wijntje. Ja, weer, ja, ja. ja. Hé, hey, uh, Rendel, ik hoorde het net over bedragen hè, van, uh, van wagens. Maar ik heb gehoord dat hier ook wel een paar uh, dure karretjes dit weekend uh, aanwezig zijn. Nou, er staan hier een paar autootjes, Je kan je een redelijk huis verkopen, ja. ja, ja en hè? ook in Zandvoort. Dan maar gaan over. ze ook over de miljoen heen? Ja, Met er zijn paaltjes die ik ook staan, die gaan ver over de miljoen heen. En, uh, uh, er staat zoveel moois op het paddock te bekijken. Uh, maar ook uh, oude auto's uit de jaren 30 die heel duur zijn. Maar vergis je niet, zo'n Formule eentje wat hier voorbij komt, wil je zoiets aanschaffen, praat je ook over een half miljoen zes ton. Het zijn, dus, zijn geen kleine bedragen wat voorbij komt. Er komen huisjes voorbij, zeg ik altijd maar. Uh, ja en Wat mooi is. Als je een auto van 5 ton rijdt. Je kan hem nooit tot los rijden. Je kan hem altijd toe repareren. Dus dat is altijd mm -hmm. heel prachtig. Uh, de, als heb je anderhalve ton schade. is hij nog steeds niet tot los. Dus dat is altijd heel erg goed. Zo moet je het bekijken. Ja, zo moet je bekijken natuurlijk. En, uh, dus, uh, nee, maar onderdelen. Die, uh, die zijn toch heel moeilijk verkrijgbaar. Voor al die oude uh, uh, Ja, maar oude er, wordt, uh, -auto's. er wordt enorm. Maar ook enorm veel uh, nieuw gemaakt. Dus uh, zeker met formuleauto's. Het is natuurlijk allemaal maar stangetjes en dingetjes toestand. Je hebt een beetje polyesterwerk eraan. En de rest kunnen ze allemaal wel nieuw maken. Ze zijn gelukkig kunstenaars. Uh, je hebt het net gezien, hè? auto achterwiel afgebroken, toestand, dat soort dingen. Uh, dat wordt allemaal wel weer gerepareerd. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Heb je geen sloperij voor uh, raceauto's? Uh, ik heb ze nog nooit ontdekt. Nee. Als iemand nog iets voor een Melkers en MT-77 liggen aan de achterkant uit Russie, Rusland vandaan, die heb ik plat gereden. Uh, we zijn gewoon over elkaar maar. <lacht> nee, nou ja, we gaan weer even naar Spanje, want Max heeft net zijn pitstop gehad. En gingen uh, ging weer snel in 1,9 seconden. Dat is echt weer een record, maar daardoor ligt hij wel even op P4. Norris P1 Leclerc, 2 en Piastri, 3 en Max, dus P4. We houden het voor je in de gaten hier bij CFM Race Radio. Mirror, mirror on the wall. Tell me, mirror, what is wrong?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 himself not what you read all right right is wrong when hype is written on the soul they lie that is style is surely our own thing not the false disguise of showbiz they lie slowly from the soul and in fact i can't deny strictly from the dan called stucky and from me myself and i One and two, but that glory's been denied by Kissits and goofy eyes. People think they diss my person by stating I'm darkly packed.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 Just me myself and I. It's just me myself, and I. live vanaf het Dit is Race Radio, alleen op GFM. Get up Yeah, yeah. En uh, onder meer naar de Grand Prix van uh, Spanje te, te, aan te kijken. En uh, klopt, uh, de volgorde weer een beetje Randall? op dit moment. Uh, met uh, Max en dergelijke. De rest ook al naar binnen gegaan. Ja, eh, Max nog steeds één. Russell zit daar in principe maar 5,7 seconden achter. Dus het beste... Eh, We dachten even met de pitstoppen dat het wel groter zou worden. Maar het is nog steeds nou, redelijk haalbaar voor Russell om er, erbij te komen. Maar hey, jongens, de McLaren's vallen in zeg maar, de race pace heel erg terug. Want Noor zit toch heel eind achterop het ogenblik. Ik denk dat hij iets lang doorgereden heeft. Net eventjes twee rondjes te veel misschien, voor je bandjes. Veel verloren. En hier wat, dit was duidelijk bij... Ja, bij het steekteam was het heel duidelijk een call van je moet er voorbij, <laughs> je bent sneller. Snel. Want, uh, ik heb nog nooit iemand zo opzij zien gaan. Nee, uh, uh, Noors, inmiddels uh, vijfde. Ja, maar dat is wel goed. de snelste ronde op. Ja, maar dat is op heel vers rubber. Dus dan kan je, oh, okay. als die auto's lichter worden heel snel natuurlijk, uh, kan je wel weer de boel uh, uh, uiteindelijk wel weer sneller krijgen. Nu gaat het kijken ja, of die banden gaan. het volhouden. Kijk, hij gaat nu ook aanvallen op Seens en die rijdt natuurlijk al iets langer op zijn bandjes. Dus uh, een beetje afwachten, hè? Ja, nee, we blijven het volgen, Benno, toch? Ja, we blijven het zeven volgen. Wat gebeurt er op circuit trouwens allemaal? Nu stil, maar... Uh, nu stil. Nu gaan de, de elektrische de solarwagens rijden van, de, ik denk, de Universiteiten van Eindhoven en Utrecht. En we hebben net een, een persbericht binnengekregen, van 22 minuten geleden, dat tienduizenden mensen vragen meer klimaatactie langs de kustlijn. En de collega's van Harlem 105 die hebben daar ook een reportage gemaakt van hoe druk het op zal. Antwoord is langs het strand en er wordt een menselijke keten in zich gevormd langs de hele uh, kustlijn. van even kijken van uh, Harlingen uh, tot uh, met uh, Hoek van Holland. Uh, zoiets klopt dat? Uh, Harlingen en uh, Friesland zo naar beneden? Nou, uh, uh, uh, laat het zo zeggen aardrijkskunde was niet heel erg je beste. Nee, nee, dat nee. nog steeds niet, hoor. <laughs> nog steeds niet. Daarom hebben we ook een tom-tommetje. Ik, ik denk dat het uh, van uh, Den Helder naar uh, Hoek van Holland gaat, uh, Zo'n een beetje iets ja. verder nog. Uh, nou ja, ja, ja, ja. Misschien ja. dan nog wel voorbij in de richting zou te landen. Maar dan moet je ook de werken erbij pakken. Ja. <laughs> dus, uh... ja, maar dan heb je wel heel veel mensen nodig als je helemaal ja. zo'n groot gebied uh, nou ja, in hopen, moet gaan staan. Da daarom schrijven ze ook. Hè. Tienduizenden mensen die eigenlijk uh, uh, de, hoe dat, die, die menselijke keten hebben gevormd en dat is dan eigenlijk om het nieuwe kabinet... wat binnenkort gaat aantreden... aandacht te vragen om... nou, voor het klimaat... van doe er wat aan... Of, nou, en dat soort dingen meer. Ja, wij bij de radio hadden daar ook een persbericht van ontvangen... en eerder ook geplaatst op Facebook... onder meer Benno. En daar ja. stond een reactie van de Sandvoort Ja. En die schreef als volgt... nou, als die mensen dus zo geketend... zo richting zee kijken... dan zien ze die mooie windmolens... Die ...die zij hebben veroorzaakt. En al die tienduizenden liters olie... ...die uh, richting die uh, wind, windmolens uh, gebracht mm. moet worden... ...om die uh, wieken draaiende te houden. Ja, ja, Dus ja, of ja, ja, ja. ze daar ook zo blij mee waren. Ja, ja. Nou, met name waren de mensen vrij negatief... ...over uh, de mensen die met het klimaat uh, bezig zijn. Maar je moet het natuurlijk gewoon zelf weten... ...hoe je erin staat, toch? Ja, precies. Ieden, dat is je recht van mening. Nou. Zeker weten. Ja. Nou moet ik zeggen, ik kwam vanmorgen aan. Er stonden al, dat vond ik al heel apart, ik denk, al enorm veel auto's geparkeerd op, langs de boulevard op de parkeerterreinen. En het, dat was om half negen, tien voor half negen. Uh, zijn ze allemaal met de auto gekomen? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk <laughs> wel, ja, dat, dat stond er ook bij trouwens erin op. <laughs> ja, okay. ja, zijn ze Zij zijn allemaal op de fiets gekomen? Nee, waarschijnlijk niet. Ja, dat is nou een ja. discussie weer gezien. je wel, toch, 10.000 mensen. Dat is, nou ja. Waar is tevreden, de organisatie Ik denk het wel, ik denk het wel. Ja, dat, dat was het om te doen natuurlijk. Hè. Dat is, uh, als je 10.000 mensen op de. Ja, wat zijn tienduizenden mensen? Is, is dat 20, 30 of uh, 90? Dat vind ik ook wel weer een verschil. Zeker, we hadden er ook dertigduizend mensen hier, toch? Ja, ja, dat was. Nou, daar hebben we het al eerder over gehad. Een beetje merkwaardig om dat op zaterdag al te schrijven. Maar uh, het is waarschijnlijk een inschatting geweest. Uh, Wat wel van... weer mooi is, als je dan van links naar rechts gaat, dan hebben we een langere rij. Dus uh, <laughs> misschien hadden ze dat even moeten doen. Of, uh, even, like, uh, even de muziek aan, zoals het zelf, Van links naar rechts en dan hebben we het helemaal vol elkaar. Nou, dan krijgen we die weer, van links naar rechts. <laughs> ja. Met ja, hele wel een holt in holt. Ja, dan je hele nou, rij, Dan hou je, dan haal je ja, uiteindelijk wel, van den helder haal je wel man. Ja. We... Ja, ja. Van links naar rechts haal je wel internationale aandacht daar, natuurlijk. Uh, precies, uh, precies. Dat is mooi. Nou, we houden het er even bij, heren. Ja, nu gaan we weer uh, lekkere muziek draaien. Want uh, Benno zei het, de zomer gaat eraan komen. Gaat het toch gebeuren hè, dat de Summer Magic uh, wordt He, van de week uh, temperatuur tot bijna 30 graden geloof ik. Hè? 27, Zandvoort ja. 27, ja, ja. we hebben helemaal niet te klagen dan, toch? Nee, we niet. Zeker uh... niet de Summer's Magic van Hitty, -Hit, hoorde je trouwens. Ja, en even kijken nou, wat de andere nieuwtjes. Op uh, half vier, dat is dus een klein uh, goed kwartiertje geleden, was er een... Uh, uh, even kijken, uh, nee, maar dat, ik ben even in, in de war, uh, want er gebeurt best nog wel wat. Er was een KLM toestel, is teruggekeerd. En... Um Oh, even kijken, die vloog boven België, dat moet je dus eigenlijk ook nooit doen. Hè. Ja, dat is foutenbol. Ja, is foutenbol. Ja, is foutenbol. <laughs> en die heeft zijn kerosine nog ergens geloosd. En hebt, je, hebt, je hebt nog gezien waar die. Ja, dat bo was... Boven de Noordzee. Boven de Noordzee. Boven de Noordzee. Dus, al, al, al die arme klimaat, al, uh... klimaatactivisten. ik ja, ja, ja, ja. <laughs> Ik zeg helemaal niks. Maar nee, ja. uh, boven de Noordzee. Nee, weer technisch mankementen Stond er een uit uh, veilig land weer. En uh, wat ze mooi zeggen, dan de KLM. De passies hier zijn geen moment in gevaar geweest. Oh ja, ja, ja. ja. Ja, ze hebben enige vertraging op een bestemming aankomen, zullen we zeggen. Ja, ja toch? Zeg, Renno, jij, jij bent vroeger bij de uh, weer geweest. Ja, bij uh, de luchthaven en de bij de, uh, uiteindelijk bij de luchtmachtbrandweer heb ik gezeten. Ja. Ja, dus ja. Daar ben ik ooit begonnen met werken. Ja. Ja. We, via lang als kort verband uh, vrijwilliger ja, ja. En uh, daarna uh, nog op uh, Schiphol bij Fokker en uh, uh, oh. brandweerman geweest. Dus, ja, uh, ja. En dat was daar vrij saai, gebeurde niet zoveel. Bij de luchtmacht gebeurde wel heel veel. Ja, he, nou, we uh, dat... te veel gekke dingen meegemaakt. En uiteindelijk daarna had ik eigenlijk zoiets van, joh, vind ik dit werk wel leuk? Nou, ik vond het niet leuk, het ben ik heel iets anders gaan doen. Ja, ja. <laughs> maar die, die lucht mag brandweer. Je zegt, daar gebeurde wel veel. Was, ja, was dat zat... in die tijd van die Amerikaanse st st st straaljagers ja, ja, Ik daar heb daar gewoon op vliegbasis uh, Leeuwarden gezeten, als vliegbasis Soesterberg. En dat was in de tijd natuurlijk dat we in feite ook op Soesterberg waren. Waren ze, waren ze daar nog met uh, nucleaire bommen en dat soort dingen nog. Dus dat wow. was uh, best wel een heel erg uh, dicht terrein. Tegenwoordig is het een prachtig wandelpark geworden. Oh. De, uh, dat hele Soesterberg. Maar ik heb ook te begin Periode meegemaakt, zeg maar van de opleiding van de jongens van de NF5 op en de Starfighter naar de F16. En F16 hebben we in Leeuwarden helaas te veel naar beneden zien komen, zowel op het vliegveld als in de omgeving. Ja, dat was wel een beginperiode met allemaal juist ja, een mankementjes zullen we hem zeggen. Ja, ja, ja, ja. En dat was wel uh, als hele kleine, als je, jonge jongen, jongen, ik was toen, uh, nou, ik denk net. 20, en dan bevelvoerder van de groep. Dan was het wel, uh, waren dat wel zaken. Dat ik denk, van nou. Uh, je hebt goed in je schoenen gestaan. Laten we daar maar Ja, dat ja, ja, ja, ja, ja. Ja, nou, moet en je ook uh, niet te lang doen, natuurlijk. Nou ja, ja, ik, ja ik wilde beroeps worden uiteindelijk. Oh. Maar door de bezuinigingen van het Rijk. Uh, werd ik noodgedwongen uitgezet. Dat was als ik uh, misschien nog. Uh, had ik heel vroeg, uh, vroeg pensioen gehad. Zo? Ja, wat nou <laughs> maar jij hebt dus uh, in die zin ook uh, veel, nogal wat, uh, wat vliegtuigen moeten blussen. Ja, we hebben nogal wat uh, vliegtuigen die gecrashed zijn. Zeker op Leeuwarden heb ik in die tijd moeten blussen. En dat is uh, natuurlijk nooit leuk. En Zeker niet als je piloten daarna gewoon... Uh, ja, overleden terugvindt in een greppel. Dan uh, ja, zijn ze ja. jonge jongen, toch een beetje raar te kijken. Ja, ja, ja, en ja, ja. het werden uiteindelijk toch een beetje... je maatjes. Want als brandweer stonden we... heel erg uh, dicht op de vlieg... Uh, op de, zeg maar, de vliegdienst, waar de piloten... zaten. Dus je kende ook een hoop... Uh, hoop lui. En dat is toch altijd... een beetje raar. Maar uh, ja, dat was... wat ik zeg, het was een... Uh, we praten even kijken... denk ik over begin jaar 80. Dus we zitten de hele tijd terug. Ja, ja. En dat was uh, best wel een beetje ook voor de luchtmacht... denk ik, met die F-16 was het een beetje een... Uh, Pioniers uh, gebeuren, ja, ja, ja. ja. En uh, tegenwoordig, ja, nog steeds, natuurlijk, met die nieuwe vliegtuigen. Ja, het doet me een beetje denken aan, aan de verhalen van Derek Visser, die uh, bij de Oka zat en dus ook de nodige autobranden hebben meegemaakt. En uh, coureurs ook uit hun auto's moesten halen en daar, daar, de hele via een speciale methodiek van blussen en redden. Ja, en ja. en uh, ging dat bij die bij die Starfighters? bij die Ja, bij, bij de F6 in feite, de luchtmacht ging het ook. We oefenden heel veel, het werd enorm veel geoefend, maar. Maar uh, tussen werkelijkheid en oefening zit altijd een heel groot verschil. Ja, ja. En uh, uh, als dan zoiets gebeurt, en dat gebeurt voor je, voor je ogen. En wat, wij stonden altijd met de en met dan stonden we naast de baan. Hè. Dus op het moment dat een vliegtuig een doorstad maakte, het ging fout, en het ging dan ook echt fout, dan stond je er bovenop, zeg maar. Ja, ja dat blijft dan toch altijd wel een uh, bepaalde indruk houden. En, uh, maar daar groei je ook alweer overheen. Dan moest je, je moest wel een beetje in je schoenen staan. Het zijn ook jongens die er echt niet tegen konden. Hoor. Hm. Die, uh, die dan echt wel... En het is wel uit een tijd, kijk, later is het allemaal anders gehoord. Er werden geen gesprekken gevoerd daarna. Nee, nee, nee. Je had, je had niet uh, iemand die dan als een soort mediator bij je kan praten. We gaan het er even over hebben. Dat uh, deden we onderling met een biertje, weet je. Ja, dat, ja, zo ja, was dat. Ja, ja. En uh, ik werkte daar voor het eerst als echte Amsterdammer met Friesen. Dat was al een hele obstakel. <lacht> kan ik je vertellen. <lacht> dus dat waren een heel perioden. Ja. Uh, maar er is ook in uh, veiligheid en ook uh, de OK heb je het ook gehoord, is zoveel veranderd. Ja. Dat is natuurlijk gewoon prachtig. Ja, precies. Oké, okay, Rob... Uh, nog steeds. Ja, een, nou ja, een, een... mooie verhalen weer. Ja, ja, ja, ja mooie verhaal. Ik heb nog even een vraag aan jou trouwens. Jij, oh, nee. Gisteren hadden we het over de ambulance hè, waar jij op gezeten hebt. Ja. En uh, ja, afgelopen nacht, volgens mij was het een ambulance. die vloog met uh, loeiende en uh, krijzende sirenes om twee uur s'nachts over de Valenopweg. Oh, is dat uh, normaal dat dat uh, gebeurt? Met, uh, normaal is het geluid toch uit in de nacht of niet? Nee, in, uh, dat is, ja, ik zie het hier staan. Het is uh, Tilanuspad. Dat was uh, 19 over 1 vannacht. En is dat bij jou in de buurt? Tilanerspad? Ja, ja. Uh, ja, ja, ja. Okay. ja. En uh, even kijken. Uh, de racebrigade Zandvoort is ook nog gealarmeerd rond die tijd. Die zullen wel met sirenes hebben gereden. Ja, <laughs> iemand deed het in ieder geval. Iemand, iemand deed het. Ja. <laughs> maar, nee, maar wat zijn de regels daarvoor? Eigenlijk? Nou, de regels is dat uh, het maakt niet uit of het dag of het nacht is. Uh, er wordt altijd met sirenes is gereden. Alleen uh, ja, uh, ik had vroeger ook altijd zoiets van midden in de nacht uh, um, met sirenes rijden. Je, je maakt echt een hele stad wakker en uh, dat heb ik zelf aan de lijve er ervaren, dat ik, ik woonde in Haarlem-Schalkwijk en uh, midden in de nacht ging een collega uh, die rukte uit van de kazerne aan de zeilweg in Haarlem. En, uh, tot Het moment dat hij in, in Schalkwijk bij zijn patiënt was, toen pas ging de sirene uit, en ik heb die dag daarna wel een hartig woordje met hem gesproken. Die dat hij niet in ja, zijn ja. bolle hassers moest houden om mij uit mijn slaap te halen. Dat, nee, uh, nee, wat meestal hoor ik uh, ook weinig nee, in de nee, nacht, nee, het, uh, verder. Kijk, je moet gewoon, het mag dus officieel niet, maar en ik, ik dacht dat ze er toch wel naar gaan kijken om dat wat anders te doen, want uh, ja, het is uh, natuurlijk uh, een beetje van de gekken en Amalassus is wel de hulpverleningsdienst die is het meeste met zwaardig sirenen rijden. Dus uh, nou ja, dat kijk tot de brandweer, dat doet dat snap ik al wel. En de politie, die nou, die, die doet gewoon zijn lampjes aan en uh, wat die allemaal uitspoken. Maar ja, ze staan een beetje boven de wet, hè? Wist je dat? Dus die mogen dingen doen die we, ambulances uh, en brandweerwagens ook niet mogen doen. Dus, nou ja, um, ja ik, ik heb als een politieauto gevolgd omdat die door rood licht gaat. Ik denk ik mag. Dus ik deed het ook. <lacht> <lacht> ja, ik ik, ik denk, ja, ik weet het niet, maar het ging niet helemaal goed lopen. Ik. ik heb wel even moeten praten met die man. Ik zeg, uh, jij deed het er ook. Ja, maar, ik, ja, maar je hebt toch geen sirene zet niks aan, je reed gewoon de rood. Ja, meneer, maar wij, maar wij, mogen dat. Ik zei, nou, volgens mij niet. Ja, ja, ja. Ik denk, nou, dan mag ik het ook. Ja. Kijk, ik ben een brave Holland. Ik volg iedereen. Hè. Ja. Dus, uh... Maar Renald, al de discussie ja. heb je niet gewonnen. Jawel, ik heb hem gewonnen. ik heb hem gewonnen. Ik oh. kan echt zo'n jongens niet meer doen, hè? <laughs> niet meer doen dit. Oh, mooi verhaal. Raak ik in de war van. Maar de politie mag, als ze denken dat het voor de uitvoer oefening van hun beroep dat het nodig is, mogen ze inderdaad al dit soort, nou toeren uithalen. Ja. ja, terwijl ik eerlijk moet zeggen, Benno, ik vind een ambulance medewerker belangrijk als een politieman. Dus uh, oh. die discussie altijd oh. Die jongens die gaan echt ergens heen waar het echt nodig is. Echt. ja ja ja ja, ja, ja. Oké, okay, ja, we, we gaan nog even twee plaatsen rijden ja, en dan zit het er alweer op. Ja. Althans voor dit uur, hè, want zometeen zijn we er gewoon weer na vier uur. De finale We hebben nog uh, uiteraard uh, de Formule 1 die we volgen. Stappen op dit moment op P1 Norris, P2 Hamilton, P3, Leclerc 4, Piastri 5, Russell 6, 7 Kasli 8 is Sainz 9 Hulkenberg En 10, ja hoor, daar is hij dan Peres, we houden het in de gaten De race daar Surround me. They surround me. They surround me. The new time is me. The, the mind is me. The They're waiting for hey. me. They're calling on me. Lay it on Just my, there's no way to escape Not a bubble, beyond me Anytime no and anywhere, my mind is the air a surround me Sesto gaat ook altijd uh, goed met autosport. En dat hoorde je juist. Uh, nou, we krijgen van beide kanten geluiden uh, vanuit Spanje en vanuit Zandvoort. Want uh, er wordt op dit moment flink gereden op het circuit Zandvoort. En wij zijn er ook het uh, volgende uur nog uh, live bij. Live vanuit uh, onze studio op circuit Zandvoort. Zometeen weer Fred. Hij is er dan weer. Dank de...